6 uur Robert Baltus met het NOS Journaal. In verschillende steden in Brazilië zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan. In São Paulo, de grootste en het financiële stad, het hart van Brazilië, liep het uit de hand. Een klein groepje betogers probeerde het stadhuis binnen te dringen. De betogers koelden hun woede op onder meer een politiepost die werd in brand gestoken. De betogers dreigden volgens de politie een theater binnen te vallen. Daar was juist een voorstelling bezig. De ongeveer 300 aanwezigen moesten geen enige tijd binnen blijven. Ook rond het stadhuis van de stad Bello Horizonte was het onrustig. Een groep van enkele honderden anarchisten probeerde het gebouw binnen te dringen. De ME wist dat uiteindelijk te voorkomen. De protesten van de laatste dagen zijn gericht tegen onder meer de slechte openbare voorzieningen en corruptie. Een van de grootste videoaanbieders van de Verenigde Staten, Netflix, begint voor het einde van het jaar een dienst in Nederland. Bij Netflix kan voor een vast bedrag per maand onbeperkt films en series worden gekeken via internet. Vergelijkbaar met de muziekdienst Spotify. Nederlandse concurrenten zoals Pathé Thuis en Ximon.nl zeggen de komst van Netflix aan te moedigen. Omdat de aandacht het gebruik van online video zou stimuleren. Op de A16 bij Zwijndrecht heeft de politie geschoten toen een auto wegreed bij een controle. De auto stopte en vier inzittenden zijn opgepakt. Een van hen raakte gewond bij de arrestatie.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 Ruim de helft van alle vluchtelingen komt uit Afghanistan, Somalië, Irak, Syrië en Sudan. Het weer het is warm, 17 tot 21 graden. In het westen en noorden is een enkele bui mogelijk. Vandaag zijn er wolken en zon. De hele dag kunnen er buien ontstaan. Met name in het oosten daar kan het lokaal 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is woensdag 19 juni. Goedemorgen. Had jij een plaknacht? Een plaknacht? Oh, ik heb goed geslapen. Ja, het was wel wat penuitjes. Oké. Okay. Ja. Nou, Gaan we het over hebben vanochtend. En het laatste nieuws over het protest in Brazilië hoort u van de correspondent Mark Bessems in Sao Paulo. We zijn vanochtend bij de persconferentie van staatssecretaris Steven van Justitie. Hij gaat daar vertellen welke gevangenissen gaan sluiten en welke open blijven. Amerikaanse president Obama is in Berlijn. Wouter Meijer doet verslag van zijn bezoek. Politie Limburg vertelt zo hoe de zoektocht verloopt... naar de moeder van de vondeling in Roermond. De eerste Hollandse nieuwe komt vandaag op de markt. En Marco hoe vertelt u alles over de verwachte tropische dag. En mijn Remmers kijkt naar de gevolgen van zoveel hitte. Ja, en had ook een plaknacht overigens. Ach, zou het zo zijn dat in een land waar korte lontjes toenemen... we ook onszelf steeds sneller druk maken om een heet eendagszonnetje? En muziek hebben we ook vanochtend in het Radio In Journaal. Gaat ook al over het weer. Crowded House. Zeven minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten bij over het nieuws van de afgelopen uren. Opnieuw was het vannacht onrustig in Brazilië... voor de zesde avond in ruim een week. Tienduizenden mensen demonstreerden vannacht in Sao Paulo... en in een stoet liepen ze naar het stadhuis. Protesten tegen het regeringsbeleid begonnen kalm, maar dreigden te escaleren toen betogers het stadhuis ook bereikten. Groep actievoerders probeerde het gebouw te bestormen, maar werd tegengehouden door andere betogers. De Braziliaanse president Rousseff liet zich gisteravond positief uit over de protesten. Geweld is altijd destructief, zei ze, maar de protesten zijn volgens haar vreedzaam en democratisch. This does not detract from the peaceful spirit of those who op out on the streets to demand their democratic rights. These people must be heard. This was apparent. This transcends the mechanisms of the traditional political parties, class and the press. Na half zeven dan spreken we met onze correspondent Mark Bessams in Sao Paulo. In een munitieopslag bij de Russische stad Tsjapajevsk zijn gisteren grote explosies geweest. Op het terrein lagen zo'n 13 miljoen granaten opgeslagen. De knallen zijn goed te horen in dit youtube filmpje het terrein bij de stad Tsabayevsk werd uh, gebruikt voor testen. Zeker 6000 mensen uit de omgeving zijn geëvacueerd, U hoort correspondent David Jan Godfroy. Die explosies die gaan nog steeds door, want er liggen ongelooflijk veel uh, granaten opgeslagen. En volgens de deskundigen kan het wel uh, twee of drie dagen duren voordat alles is ontploft. De frequentie van de explosies wel minder is. Dat het in het begin zo dat er zo ongeveer elke seconde een granaat ontplofte. Dat is nu teruggelopen tot één explosie in de paar minuten. Maar nogmaals, het kan wel even duren voordat alles is ontploft. Wat de eerste explosie heeft veroorzaakt is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de ontstane hitte een kettingreactie heeft veroorzaakt. Er zijn zeker dertig gewonden gevallen. Negen mensen liggen nog in het ziekenhuis. Bij een aanval op een luchtmachtbasis in Afghanistan zijn vier Amerikaanse militairen om het leven gekomen. De aanval komt op het moment dat bekend werd dat de Verenigde Staten en de Taliban direct met elkaar gaan onderhandelen. De Taliban verkent volgens een woordvoerder van de organisatie niet alleen militairen, maar ook politieke opties. We have two options, because the military option is continuing. Simultaneously, we have een a political option luchtmachtbasis Bagram ligt dicht bij de Afghaanse hoofdstad Kabul. Het is de grootste Amerikaanse basis in het land. Agenten hebben vannacht schoten gelost in uh, Zwijndrecht bij de afrit van de A16. Dat gebeurde zo rond twee uur toen ze een auto controleerden. De vier inzittenden die hebben toch geprobeerd om, uh, om weg te rijden... wat een gevaar opleverde voor de agenten die de controle uitvoerde. En er zijn een dus schoten gelost. De vier mannen zijn opgepakt. Eén van de verdachten raakte licht gewond, Maar het is nog onduidelijk of hij is geraakt door een politiekogel. Het is nog niet bekend waar de mannen van verdacht worden... en waarom de agenten zich bedreigd voelden. En we hebben een eerste blik in de ochtendkranten. Trouw opent met dat uh, nieuws wat we net ook al hadden. De Taliban gaat praten met de Verenigde Staten. Laatste uitweg, uh, kopt trouw boven het artikel, praten met de Taliban. En de Verenigde Staten spreken mogelijk morgen al... met de Afghaanse militanten over vrede. Verder zien we veel bloot vanochtend op de voorpagina's. En dat heeft natuurlijk met de warmte te maken. De Telegraaf kiest voor twee uh, scholieren. Liggend op de buik, um, Joa van der Heuvel en Jamie Belsmit liggen in bikini... in de branding van het strand bij Bloemendaal en uh, glimlachen naar de fotograaf. En de kop van uh, beide foto's is laat die zon maar stralen. Ook trouw, um, kinderen voorop met korte broeken aan en natte t-shirts. Ze staan ergens op straat en ergens komt er water vandaan. Ja, waar vandaan, niet precies nee. waar en vandaan? En die man met het hondje is ook leuk echt Ergens uit de grond. Even kijken, ik zie een man met een hondje. Oh, met ja. Door. ja. Die wandelt rustig, die wandelt rustig door in zijn, uh, in zijn lange spijkerbroek. Verkoeling zoeken, vandaag nog warmer. Een zomer van twee dagen. Dat is kop uh, in de Volkskrant vanochtend. Met, uh, ja, de bekende foto. Jongeren die uh, vanaf de kant in het water plonzen van een kanaal. Dit is dan uh, bij Tiel, de Waalhaven. Uh, meisje ligt daar ook op een handdoek. Rustig nog uit te blazen in de zon, in een bikini. Temperatuur schoot uh, omhoog. En dus plonzen ze in het water. Vandaag wordt het nog warmer. Donderdag, dan is de zomer alweer bijna afgelopen. Ja, het AD vraagt zich nog af of we dit record vandaag halen. Een staatje van een temperatuurmeter van 38,6 graden. En zeven jongeren in badpakken en zwembroeken die uit het water gerend komen. Volgens Spits is uh, dit Nederlands noodweer wat er aankomt... Wender maar vast aan, schrijft de krant. Met op de voorpagina een soort ja, tornado in zee. Die raakt een boot... Of we vandaag het warmterecord gaan breken, is afwachten, schrijft Spits. Maar één ding is zeker, het weer wordt alleen maar extremer. Goed. De AD opent nog met de camera toezicht aan boord van visserschepen. Dat is een maatregel die overwogen wordt. Moet illegaal dumpen van vis tegen gaan, treft... We spreken een uh, Haringvisser, maar eens vragen hoe jij erover denkt. En er is veel nieuws vanochtend van staatssecretaris Deven. En ook in de Volkskrant over asielzoekers. Dat is dan weer een tweede verhaal over de staatssecretaris. Meer vrijheid voor asielzoekers. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Charles Bradley, you put the flame on it. Een nieuwe single was dat. Ja, zei hij, meneer Bradley. 16 minuten over 6. Ik kan mij voorstellen dat dat geluid vandaag wel vaker te horen zal zijn. Uh, Minor Remmers, jij bent al in het water, begrijp ik. Is een leuke campus zegt die van uh, de Universiteit Twente. Dan kun je pootje baden, s ochtends. er staat een terrasstoelen, parasols. Onze technicus Martin heeft toevallig al een korte broek aan. Nou jongen, er komt van pas hoor. Ze hebben hier namelijk ook een buitenzwembad. Nee. Op deze campus waren we gisteren nog bij de TU Delft. Vandaag dus in Enschede. Want we gaan het hebben over inderdaad dat warme weer. En dat gaan we doen met een inspanningsfysioloog. Die gaan we deze ochtend samen met wat studenten allerlei experimenten uit laten voeren. Wat gebeurt er met je lichaam als je je te veel inspant? Als je dus oververhit raakt? Nou, dat kan tot dramatische tafereelen leiden. Want, ik zei het in de kop van de uitzending... we doen soms nogal hoog op als het dus een dagje goed weer is in Nederland... maar soms pakt het toch echt wel verkeerd uit. Ik herinner me nog, dinsdag 18 juli 2006... toen was het uh, 34 graden Celsius. En toen ging het mis in Nijmegen bij de Vierdaagse... In de loop van de middag werd duidelijk dat de weersomstandigheden anders dan was verwacht, dat die verslechterden. En toen werd ook duidelijk dat er mensen moeite hadden om Nijmegen binnen te komen en dat er veel mensen onwel geraakt zijn. Voor zover ik dat weet zijn er van de 20 à 30 mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis, zijn 5 mensen gereanimeerd. En twee daarvan zijn overleden. En van één iemand is de situatie nog kritiek. Horst was toen de burgemeester van Nijmegen. Deel van die vierdaagse ging toen niet meer door. Dat leidde ook weer tot hevige teleurstelling bij lopers. Die zeiden dat ze best onder die hoge temperaturen konden gaan lopen. En later zijn er dan weer allerlei aanpassingen gedaan... waardoor er mensen met water langs de weg gingen staan het jaar erop. Uh, en waren er allerlei voorbereidingen getroffen. Dus ja, het is wel degelijk zo dat het, het lichaam als het oververhit raakt... dat dat tot grote problemen kan leiden, zelfs tot de dood. Niks is daar overdreven aan, bleek wel uit het fragment van net. En daar gaan we het dus over hebben. Onder andere op de Biomedische Technologie Faculteit. En uh, ook bij de Technische Geneeskunde. Studenten daar zullen deze ochtend op de sportvelden... hier op de campus allerlei oefeningen gaan doen. Beetje hmm. opdrukken en zo. Oh, ga jij meedoen? Gaat het verslaggevertje vrolijk bij ja. kijken? Nee, en het verslag van nee, nee, nee, Dat gaat u nee. wel, hè? <laughs> Met de voetjes in het water. Ja, ja. ja. En uh, nou, dan gaan we eens kijken hoe dat uitpakt. Hè? Ja, ja. Nee, nee, je zit daar een beetje in zo'n airconditionnende studio in het Mediapark. Het is hartstikke koud hè? hier. Dat is toch heel wat anders. <laughs> zeg wat ik wel wil weten, ja. Mino. Ik dacht er ja. eigenlijk aan om vanmiddag een stukje te gaan fietsen. Is dat nou wel verstandig? Zou je dat eens willen ja, vragen? Dan we... Ja, dan gaan we eens even. Nou, licht eraan. Hè? Hebt u een fiets met een batterij erin? Nee, nee, nee. nee. Gewoon uh, op eigen kracht. Het is een vraag. echte. Ja. Ja, nee, oké. Nou kijk, dat zijn allemaal van belangrijke factoren natuurlijk. En is het in een bosrijke omgeving of is het juist in de duinen, waar het er soms heet aan toe gaat. Weet ik uit ervaring. Dus kortom, dat soort details, die moeten dan meegenomen worden. Maar ga het erover hebben. Dat gaan we straks doen met de inspanningsfysioloog Jasper Renalda, die zich straks hier op de campus gaat melden. Nou, tot later. Dat hoor ik toch allemaal weer. Ja, gekkigheid. Goed. De Tweede Kamer begint steeds openlijker te twijfelen aan uh, de NS. Of uh, de NS de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel nog wel kan exporteren. Het hoorde Wilma Borgman, onze verslaggever, gisteren tijdens de hoorzitting... over het debakel met de Italiaanse vira trein Officieel heeft de NS tot 1 oktober de tijd om uit te zoeken... hoe het nog goed kan komen met die hoge snelheidslijn tussen Brussel en Amsterdam. Maar in de Tweede Kamer begint het geduld een beetje op te raken.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 En dus praten ze vandaag verder in Den Haag over de vieren. Dan naar uh, eindexamens. Want ook in India zijn deze dagen de resultaten bekendgemaakt. Ieder jaar leidt dat weer tot een piek in het aantal zelfmoorden. Ruim 7000 jongeren maken er jaarlijks een einde aan hun leven. En meestal heeft dat dan te maken met ondraaglijke prestatiedruk. En direct na de eindexamens volgt meteen de volgende stressfactor... toegelaten worden op een goede universiteit... ...om Lucas Waagmeester ging kijken. We horen hier al een klein beetje, een beetje ruzie. Ik zie veel zweetdruppels op de gezichten. Toekomstige studenten, allemaal jonge koppie's. 17, 18 jaar, die staan uh, voor één loketje... ...op de South Campus van uh, Delhi University... We worden door de ouders hier naartoe gestuurd om, uh, om hier te worden toegelaten. Om het zo te spelen, het spel misschien wel door een klein beetje te betalen. Of natuurlijk, sowieso door hoge cijfers te halen. Dat ze hier worden toegelaten op de Delhi University. Want dat is prestigieus. Society, parents, everyone wants that their children should study in good colleges. De hele samenleving, ouders, iedereen wil zijn kind op een goede universiteit hebben om de toekomst veilig te stellen. En dat leidt ertoe dat jongeren een enorme druk ervaren, vooral van de familie. Actually, families, I believe, put the maximum stress on our students, because you know we have to, you know, reach their expectations, and we have to. A lot of families also, you have to do engineering, you have to become a doctor, you have to do science. Allemaal hoge verwachtingen. De familie klampt zich vast aan het idee: je moet dokter worden of je moet ingenieur worden. De druk van de familie is vaak echt ondraaglijk. En het leidt hier tot een hoop gespannen gezichten. De telefoon gaat bij een hulplijn voor scholieren in Delhi... waar het meteen nadat de examenresultaten binnen waren... telefoontjes begon te regenen van de week. Scholieren in paniek. Almira Kaktikar neemt dan op... Ja, wat kan ze eigenlijk no, doen? Actually, to be frank, we have nothing much to say. The child feels that he has failed, means failed in everything, failed in life. But we try to tell him, okay, it is just one subject you haven't done well, but rest everything you have done well. And another phone call. Namaskar, Snehi. En zo gaat het de hele dag door. De afgelopen vier okay, dagen kwamen okay. er meer dan duizend telefoontjes to... binnen. Amira probeert scholieren ha, ha. vooral dus te laten inzien ja, nee, dat de examencijfers niet alles zijn in het leven. Maar jongeren beginnen altijd over hun ouders. The child says: My parents are not happy with my percentage and they are feeling ashamed of telling their uh, friends and they want children to boast about. Ouders willen kinderen waarmee ze kunnen pronken. Er moeten hoge cijfers komen, anders zullen de ouders zich schamen. En schaamte, ja, iets ergers is er eigenlijk niet in India. En het draait ook gewoon om geld, zegt Amira. Uh, everybody wants more money. Iedereen wil een beter leven zoals je op tv ziet. En de weg daar naartoe is geld. En presteren op school, een goede baan, dat is de manier om aan meer geld te komen. Ook jongeren zelf hebben dat heel sterk in hun hoofd. And how can one get money? So you have a better education, you have a better job, and you have money. So that is the simple calculation. Even that is children's ambition. Het is niet alleen parents' ambition, het is ook de ouders ambitie. Uh, ook We staan hier kleine ruzies voor het loket, niet duwen, het is niet het doen joh, je komt er gewoon niet doorheen. Als je niet uh, hele grote brede schouders hebt, dan kom je niet aan de beurt hoor op deze universiteit, Kijk, echt vergeten. Voor mensen die van de strata van de... The... Society, is their only option because it's one, it's one of the best and it's cheap. Ja, deze jongeren moeten naar Delhi University. Het is de enige die goedkoop is. Staatsuniversiteit. En met toch een vrij goede kans op een baan. Geen wonder dat er zo geknopt wordt hier. Sommigen wordt het gewoon te veel. Zij stappen eruit. And it's so much pressure from their families and from the society that they end up just taking the easy way out and maybe you know, committing suicide een bijdrage vanuit India van correspondent Lucas Waagmeester. Het Radio sport. De Jamaicaanse Veronica Campbell-Brown is voorlopig geschorst... door de atletiekbond van haar land. Een paar dagen geleden werd bekend dat de drievoudig Olympische sprintkampioene... op 4 mei tijdens wedstrijden in Kingston... werd betrapt op het gebruik van een vochtafdrijvend middel. Het slikken van plaspillen maskeert de toediening... van bijvoorbeeld spierversterkende hormonen. Campbell-Brown pakte op de Olympische Spelen van 2004 en 2008... nog goud op de 200 meter. Vorig jaar werd ze in Londen derde op de 100 meter. Mogelijk wordt ze voor twee jaar geschorst. Heracles Almelo kan een nieuw stadion gaan bouwen. De gemeenteraad ging akkoord met de bouw van meer winkels in en rondom dat stadion. Volgens het bestemmingsplan mochten er alleen sportgerelateerde winkels komen. Die restrictie is nu door de raad verruimd. Hierdoor wordt financiering van het project mogelijk. Nieuwe accommodatie wordt naast het huidige stadion gebouwd, gebouwd en krijgt een capaciteit van 15.000. Jong Spanje is Europees kampioen voetbal. Op het EK onder 21 versloeg Spanje de leeftijdsgenoten van Italië met 4-2. Thiago scoorde drie keer. Spanje prolongeert de titel. In 2011 werd de ploeg ook al Europees kampioen. Venus Williams heeft zich afgemeld voor het tennistoernooi van Wimbledon. Ze heeft te veel last van een rugblessure. Williams is 33 en won Wimbledon vijf keer voor het laatst in 2008. En de Nederlandse hockeysters, die hebben zich geplaatst voor de halve finale van de World Hockey League in Rotterdam. India werd met speelsgemak verslagen, het werd namelijk 8-1. Het nieuwe toernooi krijgt trouwens veel kritiek. Kleine landen spelen tegen de grote hockeylanden en dat zorgt niet voor spanning. Toch heeft het toernooi volgens Ellen Hoog bestaansrecht. Nou, ik denk het wel. Ik denk zeker ook uh, voor die landen juist om, om, mee te, om een beetje te ruiken aan de top. Hoe het, uh, weet je hoe het er gaat. En ik denk dat zij veel van ons ook, uh, ook zullen leren. En uh, ik begrijp de kritiek, maar ik denk ja. dat het wel uh, voor ons is het in ieder geval echt een heel erg leuk toernooi. Nou, dat is mooi. De volgende tegenstander van Oranje is Nieuw-Zeeland. Nederlandse mannen spelen vanavond om 8 uur tegen Frankrijk. En zo dadelijk na half zeven hoort u meer over de onrust in Brazilië en ook een reportage uit Breda. De opticien daar moet namelijk een flinke veer laten als ze de koepelgevangenis gaan sluiten. Dit is Radio 1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 Het gaat om mensen die meestal vanwege oorlog hun eigen land hebben verlaten... maar ook om mensen die binnen hun eigen land op de vlucht zijn. Op de A16 bij Zwijndrecht heeft de politie geschoten... toen een auto wegreed bij een controle. De auto stopte en vier inzittenden zijn opgepakt. Eén van hen raakte gewond bij de arrestatie. Of die is geraakt door een politiekogel is niet bekend. Accountantskantoor Deloitte mag een jaar lang niet werken... voor financiële instellingen in de staat New York. En ook moet Deloitte een boete betalen van 10 miljoen dollar... New adviseerde de Britse bank Standard Chartered... die illegale financiële transacties met onder meer Iran deed... en 250 miljard dollar witwaste. En dan nog het weer. Zon en bewolking en warm. 27 tot 35 graden. In de loop van de dag vooral in het oosten zware buien... mogelijk met onweer, hagel en veel regen. Morgen meer buien en het wordt minder warm morgen. 20 tot 26 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Dennis mooi, goedemorgen. Een hele morgen, Marcel. Er staan nu twee files, allebei ten noorden van Amsterdam. Eerst op de A7 vanuit Horen, bij Purmerend, twee kilometer. En verderop, op de A8, richting Amsterdam, staat bij Zaanstad-Zuid, drie kilometer. Mark Bessems, onze correspondent in Sao Paulo, vertelt straks alles over het protest in Brazilië. Na de Ster.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 ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check ABU.nl. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Brazilië is de geest uit de fles. Onvrede van de mensen over gestegen prijzen, slecht onderwijs... gebrekkige voorzieningen en onveiligheid... komt tot uiting in protestdemonstraties in de grote steden. In Sao Paulo liep het daarbij vannacht uit de hand. In Sao Paulo is ook onze correspondent Mark Bessems. Uh, Mark, wat ging er mis dan gisteravond? Ja, het was uh, vandaag uh, weer een massaal protest. 50.000 man uh, waren komen opdagen hier in Sao Paulo... net iets minder dan gisteren, toen er 65.000 man waren... En het was uh, voor een groot deel van de nacht en van de avond ook echt wel een feest, net als gisteren. Maar het is toch uh, uit de hand gelopen. Een klein groepje betogers probeerde het stadhuis uh, binnen te dringen. Nou, dat werd beschermd door een groepje uh, agenten en die werden verdreven. Uh, vervolgens uh, ja, hebben ze gewoon van alles in elkaar geslagen. Ze hebben een winkel geplunderd, ze hebben een uh, uh, televisiewagen van een Braziliaanse televisiezender hebben ze in brand gestoken. Een politiepostje in brand gestoken. Betogers hebben ook uh, zelfs geprobeerd om een theater binnen te vallen. Er was op dat moment een opera aan de gang, een voorstelling, en uh, er waren ongeveer 300 man binnen. Nou ja, die konden eventjes niet naar buiten uh, vanwege de veiligheid. Uh, en uiteindelijk is uh, de media uh, komen ingrijpen. Uh, en het schijnt dat er op dit moment op kleine, uh, met kleine groepjes uh, betogers nog steeds uh, problemen zijn hier in de stad... In Paulo. Dus het was een onrustig nachtje. Mm, en, en die aanhoudende onrust, hoe reageert de politiek daarop, Mark? Want we zien bijvoorbeeld in Turkije natuurlijk dat premier Erdogan... daar niet wil toegeven aan de demonstranten, uh, ook hard optreedt tegen ze. Hoe, hoe, hoe gebeurt dat in Brazilië? Uh, ja, dat is hier toch, uh, toch anders. Uh, bijvoorbeeld uh, Dilma Rousseff, de president, die heeft uh, gereageerd. Dat is eigenlijk de enige... Politica die al uh, meteen wat gereageerd heeft, natuurlijk ook het belangrijkste. En uh, ja, die heeft eigenlijk alleen maar lof voor die jongeren die de straat op gaan. Zij, zij, uh, ze zei na afloop van die demonstratie uh, maandag: zei ze van ja, fantastisch, uh, we zijn uh, wakker geworden in een beter land dankzij deze jongeren. En uh, ik sta achter uh, het ideaal van de jeugd die een betere Brazilië wil, die verandering wil. Daar heeft zij zelf uh, ook voor gevochten, zei ze. Met andere woorden, ze probeert denk ik een beetje mee te liften op het succes van die protestbeweging. Uh, dat zal wel lastig worden, want uh, ik was uh, maandag bijvoorbeeld uh, tussen, tussen mensen en ik heb geteld. nou Er waren zeker vier, vijf uh, uh, variaties uh, op uh, een liedje dat niet heel erg vriendelijk was over mevrouw Rousseff. Ze werd uh, regelmatig weg, weggehoond. Maar goed, dat is dus de, de, de, de, het antwoord van, van Juma Zo so vaar. Tegelijkertijd moet je ook zeggen, wat heel opvallend is, is dat er eigenlijk in de politiek hier in Brazilië vooral nog een beetje verbijstering is. Ze weten volgens mij niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Ze dus had dit niet welke... verwacht, Mark? Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, ik denk dat eigenlijk eerlijk gezegd niemand het had verwacht. Uh, om 6 juni, uh, nou, uh, een weekje geleden ongeveer, uh, begon het met een heel klein clubje. en Het is nu een massabeweging die uh, toch echt... Uh, Vrij zeldzaam is. Ik bedoel, dit soort dingen gebeurt in Brazilië niet zo vaak. En uh, waar het nou eens vandaan komt, ja, daar hebben ze het al dagenlang over. Alle analisten in kranten en op televisie. Dus nee, dat was zeker niet verwacht. Ja. Uh, de parallellen met Turkije zijn uh, nadrukkelijk aanwezig. Ook in Brazilië begon het met iets kleins. Hè. In Turkije ging het om een bomen. In Brazilië om 7 eurocent op een buskaartje. Hoe staat het er eigenlijk mee? Uh -huh. Ja, uh, nou, dat die, die tariefverhoging die is al een aantal steden teruggedraaid. Uh, in een stad als bijvoorbeeld Recife in het noordoosten van uh, Brazilië... hebben ze laten weten dat uh, dat, uh, dat duurdere buskaartje dat dat gewoon niet doorgaat. Dus uh, nou, wat dat betreft snel opgelost. En zelfs hier in São Paulo, waar het eigenlijk allemaal begonnen is... heeft de burgemeester uh, al laten doorschemen dat hij best wil praten... over het uh, terugdraaien van, dat, uh, van die tariefverhoging. Dus nou, ik denk dat het een veilige gok is... Om te zeggen dat die tariefverhoging dat die er heel snel uit ligt. Dat het buskaartje weer goedkoper zal worden. De vraag is natuurlijk wat er daarna gebeurt. Of dat genoeg is. Want het protest, zoals je net al aangaf, gaat natuurlijk lang niet meer over die 7 eurocent van het buskaartje. Maar goed, voorlopig bestaat het nog. En voorlopig gaat het nog steeds over onder andere dat buskaartje. Ja, en heeft het protest ook een gezicht gekregen? Een leider van Boegbeeld? Nee, nog niet. Dat is ook wel opvallend. Kijk, dat, die, dat protest tegen uh, uh, het tarief, tegen die tariefverhoging, dat is uh, vorige week eigenlijk begonnen, door een vrij obscuur klein clubje, dat heet Passo Livri. Uh, vrij vertaald is dat zoiets als vrij bewegen, gratis ticket. Dat is een, een, een club die al een jaar of twee, drie bezig is. Uh, om te proberen uh, om gratis uh, openbaar vervoer te krijgen. Mm -hmm. nou, uh, meestal kwamen er op hun uh, manifestaties misschien een paar honderd man af. Dat was totaal uh, een, een klein uh, clubje. En ineens uh, in een week tijd is het zo'n massabeweging. Nou, niet zo gek natuurlijk dat alle journalisten aankloppen bij de leiders van die beweging. Maar ja, die zijn er niet echt, uh, zeggen ze. Want... Iedereen van het klukken die naar buiten treedt als nou ja, uh, gezicht van Passolivri die zegt heel nadrukkelijk... ik ben alleen maar een woordvoerder, uh, want dit is een beweging zonder leiders. En het is ook een beweging zonder politiek. Want allerlei politieke partijen hebben geprobeerd om uh, zich aan te sluiten bij de protest. Uh, maar dat wordt nadrukkelijk uh, afgehouden. Ik heb zelf gezien dat een aantal... Uh, uh, vlaggen werden ontvouwen, er was, stond er een clubje mensen van een of andere linkse uh, kleine partij en die wilden graag uh, meedoen. En toen die vlaggen, uh, werd, toen ze met die vlag aan het zwaaien waren, toen werd er uh, vrij spontaan gezongen: geen politieke partijen, geen partijen. Dus nee, geen leider en geen echte uh, politieke agenda voor deze beweging. Nou, uh, we spreken hier vast nog vaker, Mark Bessems, over de onrust in Brazilië. Onder andere in Sao Paulo. Dank je wel voor nu. En trouwens op uh, internet, op nos.nl, vindt u uh, meer over de onrust in Brazilië. En de demonstraties daar die aanhouden ook de opmerkingen van de Braziliaanse president. Vindt u daar terug. En een interessant verhaal van Mark Bessems over een commissie in Brazilië. Uh, over homoseksualiteit hebben zij het een en ander gezegd. Leest u het maar op uh, nos.nl. Staatssecretaris Steven van Justitie heeft zijn bezuinigingsplannen aangepast. En vanochtend gaat hij bekendmaken welke gevangenissen moeten sluiten. Daar zijn we bij vanaf half negen. zult hij dat doen in Den Haag. In Breda, waar de koepelgevangenis staat, vreest het personeel het slechte nieuws. Niet alleen het personeel, ook de ondernemers in de buurt. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging op bezoek bij de opticien die jarenlang gedetineerden van in bril voorzag. Wilt u mijn ogen even meten? Komt u maar mee. U krijgt gewoon netjes een brilletje op. Dat is de D, de R, de C en de F. Dat is keurig. Hoe ver komt u hier? E, mm -hmm, P uh, en nog iets. De meeste zijn goed. Vroeger kwamen de gevangenen nog echt hier in de winkel. Hoe ging dat? En dan hadden ze een stok, een bezemsteel, die aan de riem vast had en riempjes onderaan bij de benen. En dan moesten ze met van die stijve benen kwamen ze dan binnen. Met dus wel een paar bewakers erbij. Dat lijkt me wel. Ja. Maar dat is op een gegeven moment afgeschaft? Dat is te omslachtig, omdat dus dan die mensen, daar moesten bewakers, speciaal voor vrijgemaakt worden... om ze dus te begeleiden hier naartoe. En nu gaat u naar de gevangenis? Ik ga naar de gevangenis, als ze me nodig hebben. En in de kamer daar staat die letterbak al? En zo'n bak met van die glaasjes, die breng ik mee. En een, een doos met brillen, waar ze als ze in aanmerking komen voor brillen, een bril... een bril uit kunnen zoeken. Hoeveel brillen leverde u aan de gevangenis, vroeger? We vroeger een heleboel, maar tegenwoordig moeten ze aan zoveel eisen voldoen. Ze moeten natuurlijk niet maar twee weken hoeven te zitten. Nee, nee, nee, nee, ze moeten echt wel een behoorlijke straf hebben. En ze moeten door de arts van het gevangeniswezen beoordeeld worden... of ze in aanmerking kunnen komen voor een middel. Hoe lang bent u dan bezig met zo'n gevangene? Ja, vijf tot tien minuten. Dat is een beetje te weinig tijd voor de verhalen. Ik, nee, ik vraag ook niet wat ze gedaan hebben. Ze geven netjes antwoord op hetgeen wat ik vraag. En voor de verdere rest... Het wordt niet echt gezellig. Nee, nee, nee, absoluut niet. Dat is ook nooit zo gezellig daar. Breda zou ook op het lijstje staan voor sluiting. Bent u er bang voor? Ik vind het wel jammer, maar ja goed. U levert niet alleen aan de gevangenis, nee. maar nog heel veel andere bedrijven. Gelukkig wel, ja. De fysiotherapeut komt er ook, de tandarts komt er ook, ja. De kapper. Die zijn allemaal niet blij. Peter van der Velde, burgemeester van Breda. Ja, we hebben een en andermaal uiteengezet dat het een uh, zeer slecht besluit zou zijn van de staatssecretaris om een uh, heel goed functionerende penitentiaire inrichting te sluiten. Er is de afgelopen jaren voor miljoenen en miljoenen geïnvesteerd. Ja, ik denk dat het niet te begrijpen is dat juist deze koepel gesloten zou worden. Er is ook verder niks te doen met dat gebouw? Nee, er wordt heel makkelijk gesproken over alternatieve bestemmingen. Maar uh, menig deskundige heeft mij verteld... eigenlijk is dit gebouw maar voor één functie geschikt. Wat betekent sluiting voor Breda? Voor de economie van Breda betekent op de eerste plaats... dat uh, om en nabij de 400 arbeidsplaatsen verloren gaan. Als het gaat om de kosten voor toeleverende bedrijven... is dat op jaarbasis hebben wij berekend ruim 6 miljoen. Kortom, sluiting Breda? Ik zeg tegen de staatssecretaris niet doen. U verspeelt daar kennis een bijzonder gebouw alleen maar geschikt voor penitentiaire activiteiten gaat verloren. En een nieuwe bestemming zal niet 1, 2, 3 gevonden worden. En dat betekent een afschrijving van grote bedragen. Dat loopt in de tientallen miljoenen. Meneer Vermeulen, hoe zit het nou met mijn ogen? Nou, binoculair heeft u een gezichtherpen van bijna 100%, dus dat is prima in orde. Dus ik mag wel naar huis rijden? U mag zonder meer naar huis rijden, als u niet gedronken heeft. Anders kom ik u straks weer tegen in dit gevangen misschien wel. Hoe <lacht> oh, gaat dat zo snel? <lacht> Ja, grappemakers. Volgend uur horen we trouwens de sleutelmaker in Breda. En hoe kan het ook anders? De koepelgevangenis is een van zijn beste klanten. Hitte en onweer leidt tot stormen. er zijn mensen die dat heel leuk vinden. En erop kicken. Om tien voor zeven bellen we met zo'n stormjager. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. eerst de geneugten die bij warm weer horen, namelijk ijs eten. Crema Catalana gekozen. En er komt nog een bolletje pistache eroverheen. Dus, uh... Ice cream, ice cream. What's your favorite flavor? Chocolate. Een bolletje citroen. Chocolate. Ja. Wat heb jij nou voor ijs? Ja, ik heb smurf gepakt. Smurf-ijs. Wat yeah. smaakt dat naar? Smurf, Ja, <laughs> op de heuvel in Os spelen de kinderen. Ook s'avonds nog in de Vijver met de fonteinen. Want hè eindelijk warm genoeg om heel veel omzet te draaien voor Aldo de Marco. Met zijn glazen ijssalon midden op de heuvel Venetië. Het is een beetje een paradox. Want enerzijds heb je natuurlijk ja, best wel, wel druk, maar het is eigenlijk weer te warm. Het is, het is altijd iets natuurlijk. Of het is, het de... is ook nooit goed hè? Nee, het is nooit goed. Het is te koud of het is te warm. Ja. Wat is daar. uw beste? Nou, je hebt, je hebt de loopt lopen natuurlijk uiteraard. De klassieke stracciatelle, citroen, vanille. Maar goed, we hebben ook nieuwe tegenwoordig. We hebben lavendel. Een Vendel ja, lijkt me ja. meer iets voor zeep. Ja, nee, nee, dat is best wel grappig. Dat is best heel zacht. Is dat hoor. deze blauwgroene? Nee, nee, nee. dat is smurf natuurlijk, ja. Dat is smurven. Dan heb je natuurlijk de cookies. Dat, zijn, de, dat, dat zie je er wel steeds meer. Je ziet steeds meer dat er wat opkomt. Hè. Ja. Bijvoorbeeld dropijs ook. Dat is heel oud. Hè. En ik weet dat in de, de wilde keuken, dat we zeggen, dropijs, dat, dat is recent. Maar als je SKV op openslaat, het boek uit 1880... Daar er staat erop ijs al in. Dus ik denk sommige mensen zeggen dat het nieuw is. Maar het, eigenlijk is, is alles al een keer uh, uitgevonden. En uh, welk meest je nou aan? Zo'n bemoeitsgegreven ja, mee, want die weet natuurlijk alles van de laatste energy trend. Je wat energy ice hier dus. Energy is ja, nee. Zo, een, soort, een soort Red Bull is het. Dat is bij de jonge luisteren zeer populair. En geeft uh, het ook dezelfde boost als dat je het uit een blikje drinkt? Ja, het zit, ja als het tussen je oren zit wel, denk ik. Hè. <lacht> En wie kwam daar mee, u of uw zoon? Nee, ja, ik kwam mijn zoon. Ja, daar ja. kwam jij mee, hè? dat dacht ik wel. Ja. ja, ik had het op de beurs gezien in uh, Remini. Sijab, een jaarlijkse beurs altijd in januari. Dus je moet nog steeds naar Italië om te weten wat de laatste trends zijn? Ja, ja, ja zeer, zeer zeker. Daar uh, worden ieder, ieder jaar de nieuwste smaken uh, tentoongesteld. Um, um, even kijken, de. Wat dat met die laadjes? Tiramisu-ijs. Nee, dat niet. Ah. Je ziet het, er zitten 48 smaken en Nog kiezen we een smaak die er niet in zit. Volgend jaar maar nog 24 smaken bij. Volgende generatie. Ja, de warmte van vandaag zal een hoofdrol spelen. Kan ik mij voorstellen voor velen. Ook voor Meino Remmers. Die heeft al met zijn voeten in het water gebaat om bij te komen van de plaknacht. Meino, waar ben je nu? Ja. Ja, we lopen op het campusterrein waar het nog wel redelijk stil is... maar waar de mannen van de groenvoorziening alvast zijn begonnen. Ik zag ze met een tractor rondrijden, met een tank erachter... de bloembedjes water te geven. Ik weet niet of dat de studenten daar veel oog voor hebben. Ik vermoed het niet. Nee. Gezien het aantal bierdopjes wat ik net zag... op het campustrein hier bij de parasolletjes. Ja, we kijken een beetje met een schuin ho hoofd omhoog. Maar we zien alleen maar donderkopjes. Het is nog niet echt zonnig nee. uh, op dit moment... Dit is Jasper Rinalda. Uh, uh, hij is hier omdat hij zich bezighoudt met ja, beweging onder andere. Voornamelijk beweging, ja, inderdaad. Uh, je bent inspanningsfysioloog. Dat klinkt fantastisch. Uh, dat, dat klinkt mooi, dat is ook heel leuk. Het, is, uh, het houdt zich eigenlijk bezig met hoe het menselijk lichaam beweegt... en zich adapteert aan inspanning. Wat nou, We zijn aan alle kanten gewaarschuwd, geloof ik, hè? gisteren al. Klopt, gisteren al. Is dat een beetje terecht? Uh, tot op zekere hoogte wel. Het is een, uh, het is een, uh, men verwacht dat het een warme dag wordt vandaag, warmer dan de afgelopen dagen. Wat kan er dan gebeuren? Uh, er kan van alles gebeuren. Er verandert veel in je lichaam. Het uh, probeert zich te adapteren aan, aan de warmte. En Je moet vooral rekening houden met je uh, pogingen om, het, om je temperatuur goed binnen de berken te houden. Dat die heel moeilijk zijn. Ja, nou zit er in Hilversum, misjef, die zei vanmorgen tegen mij, ik vind het verschrikkelijk die warmte. En ik vind het eigenlijk wel prettig. Ik heb vooral in de winter de last van, als wij ochtends ook zo vroeg weer ergens op een afsluitdijkje of op een poldertje staan, dat, dat ik die kou juist heel erg vervelend vind. Het verschilt per persoon. Eén kan beter tegen kou, de ander kan beter tegen warmte. Dat is ook waar je aan gewend bent. Ja. Maar nou lieten wij vanochtend een fragment horen van de Vierdaagse van Nijmegen. 18 juli 2006, toen zijn er echt mensen dood gegaan ook. Door de hitte. Dus we, we kunnen er grappig over doen, maar het kan ernstige gevolgen hebben dus ook. Het kan absoluut ernstige gevolgen hebben. Dat is, een van, dat is de meest ernstige gevolgen. Dat is een aantal stadia van, van uh, gevaren die op de loer ligt bij... Uh... Wel, welke zijn die? Nou, de eerste is dat tijdens beweging dat gewoon de beweging moeilijker wordt. Dat je last krijgt van krampen. Bijvoorbeeld als gevolg van vochttekort, van, van uh, calciumtekort of magnesium. Uh, vervolgens uh, kun je... Uh, een echt ernstige vermoeidheidssymptomen krijgen van, uh, uh, als gevolg van de warmte. Uh, dat is allemaal nog niet zo heel ernstig, dat is, dat is omkeerbaar. Maar het ergste is inderdaad de hittestuwing, heatstroke... waarbij je uiteindelijk coma of dood kan intreden. Kun je dat dan niet meer stoppen? Want dat, u lijkt van, ja, je hebt daar nog een ommekeer in. Bij die hittestuwing niet meer? Uh, dat kan, maar dat is wel heel moeilijk. Dan moet je heel snel en adequaat handelen. Nou, klinkt dat heel ernstig, maar dat is wel een extreem voorbeeld. Dat we gaan onder een koude douche gaan staan. Uh, niet te, niet te, te grote temperatuurverschillen in één keer. Maar dat is niet een gevaar wat direct op de op ligt. Maar dan ligt. kook je eigenlijk over. Je krijgt dan een overkokende motor letterlijk zelf. Ja, je temperatuur loopt er hoog op en dan kan de, de lichaamstemperatuur niet meer gereguleerd worden. Ja, en dan, dan, kan, dan kan je dat ook niet meer stoppen bijna? Nee, de, de, eigenlijk is het thermoregulatiesysteem uh, in het lichaam niet meer in staat om die temperatuur te controleren. Wat we straks gaan doen, is dat hier een groepje studenten naartoe uh, komt. Die gaan hardlooptrainingen doen, allerlei andere inspanningen. En dat bij deze klamme, uh, nattige temperatuur. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Vooral de verslaggever gaat dat doen, hè? Kijken naar wat er gebeurt. Begrijp je wel. <lacht> Ja, ja. John Bakker, Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Ja. Hoe zit het daar, trouwens, in Den Haag? Ja, prima te doen hoor. Je okay. draait aan een knopje en de temperatuur gaat omlaag. Dus geen enkel <laughs> okay, probleem. de airconditioning. Heel goed. Wij hier ook. Hoe is het op de weg? Ook daar valt het uh, tot nu toe uh, mee. Ja, het is woensdag. Dan is het meestal al niet zo druk. Er staan nu twee files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... bij Zaanstad Zuid. Twee kilometer... En op de 15 van Rotterdam naar Europort bij Nissen. ook daar 2 kilometer. Verwacht je nog iets bijzonders vanochtend? Nou, ik hoop het niet. De laatste dagen hebben we natuurlijk wel wat bijzondere dingen gehad in de ochtendspits. Nou, als dat nou, eens, ja. Ja, ja, als dat nou eens achterwege blijft, dan denk ik dat het reuzen mee gaat vallen vanochtend. Tot later.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 Oh, na na na na na na na na nah. nah. Na, na, na hoorde u van Vaya Condios voor zich te gaan onderweg. Ja, yeah. The Night Was Young en So Were We, zong ze prachtig. Zes minuten voor zeven. Het wordt vandaag dus heel erg warm, hè? Um, Tot overmaat van ramp gaat het uh, aan het einde van de middag ook nog onweren. De een heeft natuurlijk met het ander te maken. De meeste mensen genieten hier uh, niet echt van, zeker niet van dat laatste. Maar een paar Nederlanders kunnen vandaag hun geluk niet op. De zogenaamde stormchasers. Kevin Broeren is zo'n stormchaser. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uh, vertel maar, wat houdt dat in, een stormchaser zijn? Wat, hoe ziet uw dag er bijvoorbeeld uit vandaag? Um, ja, mijn dag begint uh, met het bekijken van uh, weermodellen. Dat zijn eigenlijk een uh, soort van uh, computerberekeningen. Mm -hmm. En uh, ja, die voorspellen dan uh, het onweer. Net zoals uh, Weberus uh, dat voorspellen. En uh, ja, daarmee uh, maken wij onze eigen verwachting. En dan uh, zoeken we uit uh, welke plek interessant gaat worden voor, uh, voor zwaar onweer. En uh, later op de dag uh, gaan wij daar naartoe, vlak voor dat onweer ontstaat. En als we dan op locatie zijn, gaan we wachten, dan uh, foto's maken, filmen en wat dat soort dingetjes eigenlijk. En uh, zo ziet mijn dag er een beetje uit. En is de plek al bepaald voor eind van de dag? Uh, nog niet helemaal, want uh, ja, we wachten nog een beetje op de laatste data van uh, de stations en zo. Dus, uh, maar het zal in ieder geval ergens uh, het oosten van Nederland worden, misschien het westen van Duitsland. Oh, zo ver wel. Wat, ja. wat, wat, wat kun je ons vertellen over wat er komt vandaag? Uh, ja, nou, uh, nou zijn er al uh, een paar kleine, wat kleinere onweersbuien... Die, uh, die gaan zo meteen over Nederland trekken. Ja. En uh, ja, dan klaart het weer op en uh, dan is wacht op het zware werk... Uh, meer uh, tegen het eind van de middag en vanavond. Want dan komen er echt zware onweersbuien. Ja, klopt. En er kan ook grote avond bij zitten oh. en zeer, zeer zware windstoten en dat soort dingetjes. Hm. Maar, maar als er nu al kleine onweersbuien zijn, hoe bijzonder is dat? Want het is nog zo vroeg op de dag. Um, dat is niet zo heel bijzonder hoor. Ja. Dat, is, uh, dat is voorspel, zeg maar. Ja, ja. Daar besteden wij ook verder niet veel van. aandacht aan. Oké, okay. maar, maar goed. Uh, maar vanavond kan het dus wel heftig worden. Wordt het, wordt het extreem? Uh, het kan extreem worden, maar ja, dat is met het weer. Het is altijd onvoorspelbaar. Dus uh, het kan ook meevallen, maar uh, wij hebben er goede, goede hoop in voor ons dan. Ja, want uh, u heeft het dan over extreem. Uh, ja. Of u hebt het over extreem. Um, dat is natuurlijk niks vergeleken met wat je bijvoorbeeld in Amerika ziet. Hè? Zou je, of, uh, het komt wel in de is buurt, het toch Unie. Het is dan toch wel een beetje gelimiteerd, zeg maar. Dat is ook het beste zien. Ja. ja. Maar dit is wel iets waar, uh, waar jullie uh, je hart aan kunnen ophalen, begrijp ik. Ja, absoluut, inderdaad. Zou je graag naar Amerika willen om daar een uh, stormchaser te zijn? Um, dat plan dat staat er wel, alleen we weten nog niet wanneer precies. Ja, want daar is ondanks ook uh, een hele bekende omgekomen hè? door uh, tornado's. tornado. Ja, klopt. Ja, dat, is, uh, ja, dat is het risico uh, eigenlijk dat je loopt. Um, ja, je kan het nog zo goed in de gaten houden en uh, ja, het, het kan altijd fout gaan natuurlijk. Ook in Nederland? Uh, in Nederland is de kans wat minder, want hier komen we niet zoveel tornado's voor en zeker niet zulke zware. Ja. Dus uh, in Nederland is het wel iets veiliger om te stormchasen. Ja. Heeft dit ook nog enig wetenschappelijk doel of gaat het om de sensatie, om de mooie foto's? Uh, nou, theoretisch gezien houden wij ook best wel veel bij qua data en zo. Dus uh, het heeft wel een beetje een wetenschappelijk doel, uh, in principe. Ja. Zijn jullie te volgen ergens op internet? Uh, ja, op onze Twitter uh, zijn wij te volgen en op uh, onze Facebook. Uh, nou, Wat is jullie account op Twitter? Uh, um, dat is Severe Weather. Severe uh, Weather, oké. Okay. En dan met hoofdletters NL. Oké. Okay. De Severe Weather NL. Goed, we gaan jullie dat volgen. Dat onze website, dus... Uh... Ja. Succes vandaag en ja. doe voorzichtig. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Oké, okay, dag. Kevin Lolle. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. En de kranten richten zich op het mooie van het warme weer. AD en Telegraaf hebben op de voorpagina's foto's van scholieren die verkoeling zoeken... Vandaag is er meer nodig schrijven de kranten omdat het warmterecord wel eens kan sneuvelen. Dat record staat op 38,6 graden, een temperatuur die werd gemeten in Warnsveld bij Zutphen en dat is wel weer lang geleden, 1944 tegen het einde van de oorlog. Ook vandaag worden de hoogste temperaturen in het oosten van het land verwacht. RTL heeft nieuws over het aantal gevangenissen dat staatssecretaris Steven van Justitie wil sluiten. In zijn aangepaste bezuinigingsplannen houdt hij er zeven extra open, dus RTL. Maar het gaat in ieder geval om de gevangenissen in Almelo, Scheveningen, Herugewaard en Veenhuis. Helemaal niet noorden. Ook de nieuwbouw in Zaanstad mag van teven doorgaan. De andere locaties worden om negen uur bekend. Teven wilde eigenlijk 26 gevangenissen sluiten, maar dat worden er dus 19, zegt RTL. Ook in de Volkskrant laat het even vandaag van zich horen. De staatssecretaris zou tegen die krant hebben gezegd... dat er meer vrijheid komt voor asielzoekers. Alleen criminele en ag agressieve asielzoekers... die komen voortaan nog in hun cel terecht. Er moeten camera's komen op uh, vissersschepen om te voorkomen dat vis illegaal wordt gedumpt. AD schrijft over plannen van staatssecretaris Dijksma. Het dumpen van vis gebeurt als vissers een school vinden... die van betere kwaliteit is dan de vangst die eerder is gedaan. En die oude vangst wordt dan overboord gegooid. Naast het inzetten van camera's tegen deze praktijk... denkt Dijksma ook aan het laten meevaren van controleurs. En er komt een nieuw kennisinstituut in Amsterdam. Een groot instituut dat zou uh, moeten gaan concurreren met de universiteiten. Een paar maanden geleden schreef de gemeente een competitie uit... voor wie zo'n instituut wil investeren. En vandaag zullen de namen bekend worden gemaakt... van degene die uh, doorgaan naar de tweede ronde.